De politie is gisteravond in actie gekomen na een feest van studentenvereniging Vindicat in de stad Groningen. Vindicat had een buitenfeest georganiseerd. Toen dat feest om 11 uur was afgelopen en studenten terug wilden naar het centrum van de stad, werden vernielingen aangericht in stadsbussen. Daarna besloot de regiovervoerder QBus geen studenten meer te vervoeren. Een groep ging vervolgens te voet richting de binnenstad, waarbij onder meer over de ringweg werd gelopen. Om de rust terug te krijgen is de mobiele eenheid ingeschakeld, niemand is aangehouden. De tien websites die sinds gisteren legaal online gokspellen mogen aanbieden... kunnen weer bezoekers ontvangen. Vanwege een technische storing konden mensen urenlang niet op de sites terecht. De storing begon gisteravond in een centraal registratiesysteem... van de Kansspelautoriteit. Met dit systeem moet worden voorkomen dat mensen met een gokverslaving... toch online kunnen gokken. Rond tien uur vanochtend was het probleem verholpen. De negen terreurverdachten die vorige week werden opgepakt in Eindhoven wilden mogelijk een aanslag plegen op demissionair premier Rutte, PVV-leider Wilders en Forum voor Democratie-leider Baudet, dat meldt de Telegraaf. Volgens de krant nemen de politie en het OM de dreiging uiterst serieus. Dit heeft geleid tot extra veiligheidsmaatregelen. Afgelopen jaar hebben rechters aan zeker zes vrouwen verplichte anticonceptie opgelegd, dat schrijft de Volkskrant. Het gaat om vrouwen met ernstige psychische problemen. Het opleggen van verplichte anticonceptie kan op basis van de nieuwe wet verplichte geestelijke gezondheidszorg. De eerste keer dat de rechter zo'n machtiging A afgaf was in september vorig jaar in de vorm van een prikpil. Daarbij ging het om een vrouw met een geestelijke stoornis. Ze had al vier kinderen die allemaal onder toezicht waren geplaatst. Het weer, het is eerst droog met af en toe wat zon. Vanmiddag neemt de bewolking toe. Later vanuit het zuidwesten gevolgd door regen. En vooral aan zee staat er een stevige wind. Het wordt 15 tot 17 graden. Komende nacht even wat minder regen. Maar morgenochtend vanuit het zuiden weer volop buien. Waarbij het op sommige plaatsen hard kan regenen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANBB.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 Ja, luisteraars in Zandvoort en uh, in binnenland en in het buitenland. Welkom bij het programma uh, Ziervem Oud Zandvoort. Een bijzonder programma, het is de tweede uitzending alweer van dit programma. En we hebben een paar uh, zeer bijzondere gasten in de studio. Namelijk Marcel Meijer en Ton Drommel. Hartelijk welkom. Dank uh, u wel. De well. deskundigen van de babbelwagen en vanavond kunnen ze weer horen live vanuit de Kosteloerstraat Hotel Faber. Waar ze weer hun uh, spectaculaire avond zullen verzorgen.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 Maar het was nog steeds de dorpsschool en ja nummer was helemaal niet nodig nog natuurlijk. In 1819, omstreeks 1890, kregen we een tweede schooltje erbij. Aan de het zogenaamde schoolstraat. Zijstraatje van de Hotestraat. Toen de tijd, ja. En toen, ja, de scholen hadden geen namen nog. Dus ja, dus wat, wat werd het? School A. Als oudste school. En school B. Als tweede school. En school A was waar nu een politiebureau was? School staat. A was de school die, uh, waar later het politiebureau. wat later omgebouwd is tot politiebureau. En tegenwoordig is het dus uh, verdwenen, hè.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 Even school B. Ton, ja. die, die is gebouwd in 1890. Ja. Uh, dat was maar een heel klein gebouw op zich, dat was niet zo groot als uh, het gemeenschapshuis. In uh, 1891 had het uh, schoolgebouwtje twee lokalen. De hoofdonderwijzer was toen de tijd uh, meester Schumacher. Die woonde op de hoek van de Halterstraat in de schoolstraat, waar later uh, Spoelders gevestigd was.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 Hoeft niet te studeren. En wie niet kan leren, hoeft het ook niet. Dus dat was op Stanford makkelijk. He, ze moesten werken voor de, voor de kost Dus uh, <laughs> er werd even anders over gedacht. Dus tegenwoordig, natuurlijk. <laughs> ja. Maar tot hoe lang tot is het nu een school gebleven? School B? Ik meen tot 1969 dacht ik dat het, uh, dat het schoolgebouw is gebleven. Ik heb toen het... toen heette het de Gertebachschool? Later is het uh, Gertebachschool geworden, ja. ja. Want op een gegeven moment kregen alle scholen in Zondvoort een naam, de openbare scholen in ieder geval een naam. Toen werden de scholen benoemd, ja. Toen hadden we zoveel scholen, toen was het wel belangrijk om ze te benoemen natuurlijk dus. Ja. Maar toen kregen we alle namen van Zondvoorts, verzetsstrijders en dergelijke? Nou, of uh, de buurt waarin het stond dan, hè. net als de karel School natuurlijk. Hè. Ja. In de Admiralenbuurt. Ja, want toen kregen we Hannie Schafschool en de Gertebach ja, en ja, noem maar op. Ja. Maar op een gegeven moment is, het, is de school vertrokken uit school B, de Bernhard. En is dus naar de Gertebach-Mulo gegaan aan de Haarlemestraat. Zandverslaan. Aan de Zandverslaan. verslaan. ja. ja. ja. Onder, en, en dan sta je daar met een groot gebouw. En er is geen activiteit meer in. Wat is er nou met het gebouw gebeurd, school B?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 Heb nog schietoefeningen gehad daarover? Met de vrijheid? Met de vrijheid, ja. Dus na de hand zijn ze dan ook op het trein gaan in het buitenskwie, zeg maar, bij de Tassenbocht. Waar nog steeds een, een verhaaltje omheen hangt. Je hoort eigenlijk. Marcel Meijer. Ja. ja. Maar het, het, het hele vreemde vind ik, als je dat zo terugdenkt over een, een, een dure school, eigenlijk mensen die dan van goede komaf zijn, die dan het kunnen betalen, laten we het dan zo zeggen. Wat heet goede komaf. Maar in ieder geval, Zandvoort is toen die tijd in ontwikkeling gekomen met meerdere ambtenaren van buitenaf.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 ...op het hoekje van de Koninginnenweg en de Prinsessenweg nu. Dat huidige gillet is later gebouwd en overgebracht naar de Zandvoortse Laan... ...bij, uh, bij de Vogel weg daar, dat staat er dus nog. Dus dat kan Zandvoort niet slopen in ieder geval, dat blijven we behouden... Het is een beetje moeilijk te zien er in die tuin, maar er staan nog wat. Maar dat was eigenlijk de laatste bebouwing uh, op die kant die er stond. Dus, mooie verhalen. Je zat een verhalen. stukje in het duin toen de tijd. We gaan even naar de muziek luisteren van Louis Davids, weet je nog wel, oudje? Het was eens in de vakantiedagen we.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 Hele mooie, mooi centrum. En het is nog steeds volop in gebruik door momenteel Kennew in beheer van, uh, van Marcel van Rij, die dat dan dus nu op zich neemt daar. Maar hij is begonnen in het gemeenschapshuis. In het gemeenschapshuis. Scho school B. In school B. Ja. Um, Tom, ben jij nog wel eens ooit in die school B geweest?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 als we nog maar even teruggaan naar 1902, ja. die, die gymnastiek die was heel belangrijk voor de Zandvoortse bevolking, want er werd van alles eh, vond er s'avonds in plaats dan. Hè. Dus we hadden een, in 1911 zat de afdeling Zandvoort van de volksweerbaarheid, die deed daar exercitieoefeningen in en die gaf schermles in die gymzaal. He? Dat jubileum van, van Meester Schumacher in 1915 werd, daar werd de, de, de al helemaal voor hem omgebouwd en uh, werd daar gevierd. In uh, 1918 hebben ze, dan spreken ze van een vervuiling in die zaal door de militaire oefeningen die er gehouden werden. <laughs> dus, dus het was wel een heel belangrijk ietsje. En wat het, uh, een van de belangrijkste dingen die gebeurd zijn daar, dat is in uh, 1904 geweest. En toen werd het lokaal. Uh,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 Dus het had uh, echt wel uh, veel... Uh, om... Er werd tekenonderwijs gegeven onder andere ook in die gymnastiek lokaal. Er werden uh, maten en gewichten werden er per uh, jaarlijks geëikt in die gymnastiek lokaal. Dus, ja, het was een heel belangrijk uh, lokaal eigenlijk voor, voor Zandvoort toen de tijd. Buiten de gommelen stiek dan maar om zo te spreken in zijn zandversom. om. Ja. <laughs> dus het, uh, ja, het heeft heel wat gehad eigenlijk.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 Pootje in Zandvoort. Kent u dat ook? Dat gevoel van laat maar zitten. Ik hoor hem niet meer bij. Gevoel van zauwer, nog wel iemand van me houden. Je voelt je niet zo blij. Ga alleen spoot je baaien in zand voort. Boot je baaien in zand voort. Met je voeten in zee. De golven brengen je rust en je problemen die nemen ze mee.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 We kregen na de inval in 1914 van de Duitsers in België, kregen we 5000 Belgische vluchtelingen naar Nederland toe. En ja, die mensen moesten ondergebracht worden. Nou waren die kustplaatsen natuurlijk, die zomers hun bezoekers hadden, die stonden z'n winters aardig leeg. Dus, dus men bracht ze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 Dat zijn uh, die huizen eigenlijk geworden. Eigenlijk in de die eerste asielzoekers. In de Verlengde Konings, zogenaamde Verlengde Koningsstraat dan. Hè? De rug-aan-rug de woningen, die in Zandvoort wordt al uh, gauw genoemd, werden de achterse kaarhuisjes. Hoeveel? Zijn die achter, Achterse in de Koningsstraat. Oké. Okay. <laughs> Dat was op zijn zon om het te uit te drukken. Maar ja, wat is er gebeurd natuurlijk in die tijd? Dat, dat liep nogal uit de hand. En die woningen zijn gebouwd in 1920 pas. Nou, toen waren die vluchtelingen lang weer naar huis toe. Op een enkele na die hier her en der in Nederland nog verspreid was. Dus, dus ze zijn in, in, in oorsprong dus gebouwd voor, voor Belgische vluchtelingen. Maar er zijn Zandvoortse inwoners in terechtgekomen toen de tijd.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 Het waren rug-aan-rug -rug woningen, wat het al zegt. Het waren echt noodwoningen. Het waren eigenlijk wel tijdelijke woningen, zoals ze gebouwd zijn. Hè? Dus de buren waren ook goed te horen? Je kon, elkaar, je kon met z'n vierde klaverjassen. en dan kon je allebei. <lacht> ieder kon in zijn eigen huisje blijven zitten door de tijd. <lacht>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 Don't march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 Ach, zou die scholer nog wel zijn? Daastan je bomen op het plein, de zware deur, platen van ridders met een kruis en van Gujan Verwelle sluis, geheel in kleur. Die mooie school daar stond je met een pasgejatte sigaret in het fietsenrek. Daar nam je bipperig en scheel.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 Het was wondermooi, fijn voetbal weer. Je kreeg met 10-1 op je smoel, de kleine keeper in zijn doel. Hij weende zeer. De najaarsblaren op de grond, daar stapte je zo fijn in rond de school voorbij. En s winters was de kachel heet, en als je daar dan sneeuw in smeet, dan ziste hij. Dat was uh, Wieteke van Dort met de oude school. Uh, de luisteraars. We zitten in het programma ZFM Oud Zandvoort. We praten met Marcel Meijer en Ton de Rommel. Uh, Even vanavond de bomenwagen in Hotel Faber. Ja. Jij gaat praten. Ik ga beelden. praten en met beelden. <laughs> en, ja. en, en Marcel zorgt voor de hele omloop, de verzorging en dergelijke. En dat is een vertrouwde handen bij jou.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 En uh, vervolgens gaan we praten met. Uh, op 9 april met Volkers Bloemen. Weten jullie dat wij een ziekenhuis hebben gehad in Zandvoort? Ja. Ik bedoel niet de Klare Stichting. Nee, hoor. dat stond op de Brede Rodenstraat. Precies, en later aan de Van Lennepweg. Uh, daar heeft ook nog de lade Pasvinderij in gezeten. En dergelijke. Het was een hele bijzondere evenement dat wij een ziekenhuis hadden in Zandvoort. En. Uh,